Utrecht komt uit tegen de Hamburger SV. Doet dat in Arnhem op terrein van Monnikenhuizen. We hebben direct contact met die wedstrijd en met Everton Napel. Begonnen is de wedstrijd tussen Utrecht en de Hamburger SV. De sfeer is er. U hoort het al op de achtergrond. Everton Napel. Bijna zes minuten oud Willem. Standaard nog altijd 0-0. Laat ik daarmee beginnen. FC Utrecht met Ton de Kruik wel degelijk op het middenveld. De man die afgelopen zaterdag in Rotterdam in de Kuip tegen Feyenoord per Brancaar... al heel snel de wedstrijd verliet. Iedereen riep, ook dokter Querido. Die kan zeker weken niet spelen, maar zie daar... De politieman uit Utrecht is er toch bij op het middenveld. Hij speelt tegen Jurgen Kroo. Alleen Gerard van der Lem ontbreekt bij de Utrechters dus Zijn rugblessure maakte hem niet fit genoeg om aan deze wedstrijd te beginnen. Hij zit wel op de bank en kan in de loop van de wedstrijd invallen. HSV, u kent het verhaal zonder de sterspelers Frans Beckenbauer en ook zonder de, de bonkige spits Horst Rubes. Wat kan dit HSV zonder die beide spelers? Wat kan dit HSV om die 0-1 achterstand die het in Hamburg 14 dagen geleden zo verrassend opliep? Kan Hamburg, kan het alsnog. Zoals een heleboel mensen denken Utrecht uit de eerste ronde van het UEFA Cup toernooi wippen. Ik moet het allemaal nog zien. Het is weliswaar zo dat de HSV voornamelijk aanvalt en Utrecht verdedigt. Maar één keer was Utrecht al redelijk dicht bij een doelpunt. Toen Aad mansveld van zo ongeveer 50 meter zag dat Uli Stein, de keeper van HSV, veel te ver voor zijn doel stond. Een, uh, een lop over grote afstand volgde. Maar Stein kon snel teruglopend alsnog een doelpunt van Utrecht voorkomen. Misschien nu een gevaarlijke uitval van Utrecht als Jan Monster de paas van Leo van Veen kan uh, pakken. Die kan hij inderdaad met Hartwig nu bij zich tikken dan terug naar Wim Vleid. Wim Vlijt op het middenveld met mogelijk misschien nu een uh, kansje voor FC Utrecht. Als uh, er niets mee kan gebeuren, dat zou nu kunnen met Gerard tevoort. Tevoort tikt aan de bal in de verdediging van HSV, is eruit voorlopig de stand nog altijd 0-0 na ruim 7 minuten spelen. Is toch geen doelpunt hoop ik hè. Het is wel een doelpunt willen voor de Hamburger Sportverein. Het zat er een beetje in. Het is Jurgen Milewski geweest die goed reageerde op voorbereidend werk van Jimmy Hartwig. en zo is het dan toch 0-1 geworden hier in Arnhem. En ik moet zeggen, het is verdiend. Want HSV valt aan. Utrecht kan slechts verdedigen. Het is er één keer uit kunnen komen toen Jan Wouters met een dieptepaasje Ton de Kruik wegstuurde. Die kwam in de buurt van het doel van Uli Stein. Maar de paas was te hard en Stein kwam er goed uit. En zo is dan toch de wedstrijd nu weer gelijk. ...over twee partijen gerekend. Ik zei het al, het zat erin omdat Utrecht HSV toch te veel liet komen. En het blijkt dat deze ploeg dan toch zonder Rubens ook gevaarlijk kan zijn voorin. Vooral als Jacobs de stopper mee naar voren komt... ...en als Hartwig de middenvelder mee naar voren komt... ...die zijn beide in de lucht wel sterk. En dan is dat probleem althans voor HSV natuurlijk in positieve zin opgelost. En mag Utrecht misschien nu een kansrijke positie in vrije trap gaan nemen... ...omdat Jimmy Hartwig, die protesteert overigens bij scheidsrechter van Richardson... ...Jan Wouters neerlegt, een vrije trap een meter of vier, vijf... Buiten... In het strafgebied schuin voor het doel van Uli Stein. Aad Mansveld staat erbij, Leo van Veen staat erbij. Richardson, gebaat de muur van HSV, de witte muur, op afstand moet. Wat een uh, diepe die hier nu toch in Arnhem bij die 0-1 achterstand. Daar komt dan uh, Aad Mansveld met een boogje. Hij gaat uh, via het hoofd van een HSV-verdediger naast het doel van Stein Hoekschop voor de FC Utrecht, die zal aan de linkerkant worden genomen door Jan Monster. Maar er zijn hier inmiddels uh, 15 minuten gespeeld. En de stand is dus in het voordeel van HSV 0 tegen 1. Een beetje spijtig voor de Utrechters in Arnhem. Evert, ja. Utrecht <laughs> tegen de Hamburger SV. Het spijtige nieuws is dat de Duitsers met 0-1 voorstaan. En dat gunnen wij ze niet. En ook aan de bal zijn Willem. Ik zal maar niet hoesten terwijl Jimmy Hardwig op dit moment het strafschopgebied heen gaat En nu Felix Magath wordt neergelegd door Jan Wouters, een directe tegenstander. En Maakout kreunend op het gras gaat liggen. En daarmee tegenstander Wouters een gele kaart aansmeert. Dat vind ik niet echt collegiaal, want zo hard was die overtreding nou ook weer niet. Wouters legde Maakert gewoon neer. De Duitsers krijgen daarvoor terecht een vrije trap. En dat lijkt me dan een voldoende beloning bij die stand 0-1. Scheidsrechter Ritsetje geeft dan omdat Maakhout zo vreselijk kermen ter aarde stort. Wouters een gele kaart. Maar goed, dat is dan de Mans goed recht, maar ik zet daar mijn vraagtekens bij. In ieder geval is het zo dat de muur van FC Utrecht moeizaam nu op afstand wordt gezet. En uh, Ernst Happel en zijn assistentrainer Alexander Riestits zich nu wat boos maken over de speelwijze van FC Utrecht. Maar zo hard is het allemaal heel, uh, niet. Er zijn nog maar weinig vrije trappen uitgedeeld. Het valt dus allemaal nog wel mee. Maka had in ieder geval die wordt nu weer opgelapt. En die gaat zo dadelijk over enkele seconden gewoon weer verder spelen. En je moet ook niet verbaasd opkijken als hij zelfs die vrije trap zou gaan nemen. Alhoewel Kaltz daar nu het dichtst bij in de buurt staat. Richardson de Utrechtse muur op afstand heeft gezet. En dan inderdaad Maka de bal krijgt toegespeeld. Een keiharde muur inschiet. Daarmee duidelijk aangevend dat hij helemaal niet geblesseerd was. En dan nu een merkwaardig geval van buitenspel. Ik dacht niet dat aan de stopper van HSV aan de rechterkant voor Spel zou mogen worden afgevlacht omdat Monster nog duidelijk achter hem stond. Maar goed de grensrechter heeft gevlacht en Utrecht mag dan die indirecte vrije trap voor buitenspel gaan nemen. Het is een beetje typerend voor Utrecht dat Leo van Veen daarbij in de buurt staat. De aanvoerder, hij zou eigenlijk diep in het hart van de HSV defensie te vinden moeten zijn. Maar voorlopig lijkt Utrecht aangeslagen door die 0-1 achterstand die na 20 minuten spelen hier in Arnhem nu op het scorebord staat. Utrecht voetbalt verder tegen de Hamburger SV Evert. En kijkt Willem nog altijd tegen die 0-1 achterstand aan. Een conclusie na ruim 23 minuten spelen en weer is de HSV Weg aan de linkerkant via vleugelverdediger Bert Wehmeijer gaat nu het strafschopgebied in. Of Koos van Tamelen moet hem kunnen afstoppen. Dat kan niet ten koste van een hoekschop. Waarschijnlijk de vierde voor HSV. Tegen 1 voor de FC Utrecht. En daaruit kunt u terecht concluderen dat HSV veel sterker is vanavond. In deze fase van de wedstrijd althans. En daardoor ook verdiend op die 0-1 voorsprong staat. Het heeft al een paar kleine kansjes gehad. En de kans die Milewski kreeg na voorbereiding van Hartwig. Die was gewoon zo eenvoudig dat hij niet kon missen. Nu hoekschop genomen. Makat legt hem terug naar Wehmeijer. Een af het is 0-2. Nou zegt daar voltrekt zich dan toch een drama over FC Utrecht. Terwijl een aantal Utrechters nu naar de grens te lopen, maar er kan geen sprake van buitenspel zijn. Het was een zuivere goal van Bert Weema de linkervloog van de Reden. Maak tikte de bal buiten het strafgebied. En van een meter of 18 haalde Weemeyer verwoestend uit. Kansloos als Hand van Breukel omdat hem het uitzicht werd opnomen. Hij zag de bal niet aankomen. Die ging door de muur heen. Helemaal geen buitenspel. Het heeft geen enkele zin om te gaan protesteren bij de grensleggen. Dat moet Utrecht niet doen. Het enige wat Utrecht nog moet doen in deze fase van de wedstrijd tegen de HSV... is de rust in de ploeg hervinden. zichzelf hervinden. En wat gaat Richardson de scheidsrechter dan nu doen? Die komt nu naar de buitenkant van het veld lopen omdat er mogelijk iets op het veld zou zijn, dan hoort het is af en toe inderdaad onrustig op de tribune. Hij gaat inderdaad naar de bank van Hamberger en zegt waarschijnlijk tegen de Utrechtse trainer of tegen dokter Quirido is hij nu aan het praten. Wordt nu verwezen naar handberger. Van... wilt u ervoor zorgen dat de rust op het veld gehandhaafd blijft? De speaker roept ook al iets, ik kan het allemaal niet verstaan. In ieder geval wat onduidelijkheden, wat voorwerpen op het veld hier in Arnhem. Dat heeft allemaal geen zin, het hoort niet bij voetbal. In deze voetbalwedstrijd die nu... 25 minuten en 30 seconden oud is, zijn de feiten heel zo nuchter dat FC Utrecht 0 heeft en HSV 2. De achtergrond hoor ik Evert. Hè? En woedende fluitconcerten Willem. In de wedstrijd FC Utrecht HSV stand 0-2 woedende fluitconcerten omdat coach Van Tamelen Lars Bastroep onderuit haalde. Richardson daar terecht een vrije trap voor gaf. Maar een paar minuten terug toen schopte die Bastroep werkelijk Van Tamelen onderuit. Kreeg daarvoor de gele kaart en dat had wat mij betreft een wat veldere kleur mogen zijn. Maar goed, dat komt misschien nog wel. In ieder geval is het zo dat de HSV nog altijd beter voetbal dan FC Utrecht. En dus ook verdiend op voorsprong staat. Maar het begint nu allemaal wat vervelend te worden. Omdat de Duitsers de bal nu met grote regelmaat terugspelen naar hun doelman Uli Stein. Het is niet mooi voor het publiek. De 20.000 hier in Arnhem die waarschijnlijk iets anders hadden verwacht. Ik zelf eigenlijk ook. Veel meer vuurwerk, veel meer pit, veel meer felheid van de FC Utrecht. Maar de ploeg is kennelijk lam geslagen door die 0-2 achterstand. Dat kan ik me natuurlijk ook wel weer voorstellen. En de Duitsers spelen weer hun bekende superieure partijtje voetbal. Elkaar de bal toeschuiven. Hooghartig op de tegenstander kijken. Ja, goed, dat kan je doen bij die 0-2 voorsprong. Het is uh, terecht. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ze waren toch wel een beetje met lood in hun benen hier naar Arnhem afgereisd. Maar ze stonden al zo snel weer op een 0-1 en vervolgens op 0-2. Dat er, zoals het uh, nu althans lijkt, geen veldje aan de lucht is voor HSV. Het loopt bij FC Utrecht gewoon niet. Er liggen veel te grote gaten aan uh, de rechterkant van Utrechts aanval. En aan de linkerkant van het verdedigingsblok van uh, de HSV. Waar Bert Weemayer zomaar in zijn eentje steeds mag opkomen. Omdat Utrecht niet met een echt de spits speelt. Daar staat Willy Carbo, maar die trekt veel te vaak naar binnen. Gerard Van der Lem ontbreekt daar duidelijk, en daardoor ook kon Weijmeijer zo makkelijk dat tweede doelpunt scoren. HSV nog altijd in de aanval. Via Hartvig en die geeft dan nu weer een brede paas in de richting van Gro. Kro, die ziet dan naast zich Kals, die ziet ook naast zich Magat Duidelijk de speelmacher vanavond. Man voetbalt erg goed. Uh, heeft geen kind tot nu toe aan zijn tegenstander Jan Bouters. Die nu wel in balbezit is. En met buitenkant rechts ook een goede paas geeft naar Leo van Veen. Die nu veel meer naar het front van de aanval zou moeten. En die dan duidelijk het toch te traag blijkt. Uh, daar die uh, moeilijk het overzicht uh, kan vinden. Moeilijk uh, dus, uh, de basis uh, kan uh, loslaten van zijn voet. Naar bijvoorbeeld Jan Monster en naar Willy Carbo. En die op dit moment ook tempo tekort komt. Leo van Veen, die technisch natuurlijk ontzettend veel kan. Die nu ook een, een prachtig hakje geeft naar de mee naar voren gekomen. Mansveld, die dan weliswaar duwt. Een overtreding maakt ook. scheidsrechter heeft daarvoor overigens niet gefloten. Laat de voordeelregel gelden, waardoor Magaat kan profiteren. En dan zou hij toch nu wat meer moeten fluiten deze ritsjes. En Anders ontadert het nog in een oorlogje. Slim balletje nu van Leo van Veen in de richting van Willy Carbo. Weggekopt door Jimmy Hardy Naar de buitenkant goed uitverdedigd. En daar is Bernd Veenmaier de maker van het tweede doelpunt. ...die hem heel rustig en heel laconiek terugspeelt in de handen van doelman Ulrich Stein. 35 minuten gespeeld hier in Arnhem bij de wedstrijd FC Utrecht tegen de HSV. En zoals gezegd, en ik benadruk het nog maar een keer, de Duitsers verdiend op een 0-2 voorsprong. Het wordt een compleet drama voor de FC Utrecht Willem. Het is 0-3 inmiddels geworden. Een schitterend gesneden hoekschop van Manfred Kals kwam op het hoofd van Jimmy Hardy. Ik zei het al een paar keer eerder in de diverse reportages... Bij ontstentenis van Horst Rubes is hij de man samen met Dietmar Jacobs die koppend voor het gevaar moet zorgen. In de Duitse Bundesliga in de competitie, dus daar scoort hij ook erg veel met zijn hoofd. Deze donker gekleurde middenvelder Jimmy Hartwig. Hij is degene die de stand na 39 minuten op 0-3 brengt. En ik denk dat het een compleet drama voor de FC Utrecht wordt. Want HSV wordt voetbal werkelijk superieur. En als voetballiefhebber dan moet je werkelijk likkebaardend kijken. En aan dit soort voetbal ze zijn hun tegenstanders allemaal individueel en collectief de baas. Ze dartelen langs de donkerrood gekleurde hemden van de FC Utrecht spelers. Er is werkelijk voor FC Utrecht geen houden aan. De ploeg doet natuurlijk het best. Maar het is wel of ze allemaal lood in de benen hebben. Ze zijn natuurlijk verlamd toch wel door die grote namen van Felix Makaat, Manfred Kals en noem ze allemaal maar op Lars Bastroep en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en het is toch klasse van de HSV zonder Rubes en zonder Beckenbauer om zo'n perfecte partijvoetbal hier op de groene grasmat van de stadion ...Nieuw om Monnikenhuizen in Arnhem neer te leggen. Het is echt onmoedeloos van te worden als voetballer kan ik me dat zo goed voorstellen. Je loopt van het kastje naar de muur, je werkt je werkelijk uit de naad, je loopt te transpireren en je raakt geen bal zoals de spelers van FC Utrecht ook nu weer. Felix Makaat, de grote regelaar, die kan zich dan veroorloven om een hele slordige paas te geven. Maar du is niet in staat om goed uit te verdedigen. En dan komt er weer zo'n korte combinatie door het midden van Bastrop en uh, Milewski. En dan krijgt Wouters nu zijn tweede gele kaart. En dat moet dan rood betekenen. Want Jan Wouters heeft al een gele kaart uh, in deze wedstrijd opgelopen. Maar dat is een administratieve fout waarschijnlijk van scheidsrechter Richardson. En daar uh, verstopt Wouters zich ook al heel slim achter de muur. En als Richardson nu goed zijn boekje gaat uh, raadplegen. Dan krijgt waarschijnlijk zo dadelijk middenvelder Jan Wouters de rode kaart inderdaad. Richardson heeft het goed gezien. Het is heel triest voor de middenvelder van FC Utrecht. Want ik vond andermaal deze overtreding niet echt de moeite waard. Om daar zo streng tegen op te treden. Lars Bastroep. Hij stortte krimpend in één. En wat dat betreft mag ik die spelers van HSV dat toch maternaaiers noemen. Om maar eens een keer een platte voetbaluitdrukking te gebruiken. Eerst was het Maakat die zijn tegenstander Geel aansmeerde. Nu is het Bastroep die Kermen ter aarde stort. En zo dadelijk waarschijnlijk gewoon weer fit gaat verder voetballen. Maar in ieder geval is het zo dat Jan Wouter. Drager van rug nummer 8, middenvelder van FC Utrecht, die ook in de Nederlandse competitie al geschorst is. Nu van scheidsrechter Richardson uit Engeland de rode kaart krijgt van het veld af moet bij die stand 0-3. Het drama van FC Utrecht is natuurlijk compleet. Wouters gaat totaal gedesillusioneerd Nu ondersteund door een bestuurslid En door assistent Jan Jan Kijk In de richting van de Dukhout. Het is altijd zo dat het publiek op de hand is Van de verliezer, van de zwakkeling Ik kan me dat ook goed voorstellen Het drama van Jan Wouters op dit moment naar de kant Huilend waarschijnlijk omdat hij zich meer van deze wedstrijd had voorgesteld Het drama van de FC Utrecht Dat tegen een superieur HSV Met 0-3 achter staat En dat waarschijnlijk hier vanavond Voor dat bomvolle nieuw Monnikenhuizen Tegen een enorme nederlaag zal oplopen Dat is veel erger dan de uitschakeling uit de eerste ronde, als dat met ere zou gebeuren dan kan je in elk geval voorstellen van uh, jongens we hebben er alles aan gedaan. Dat uh, lukt op dit moment niet. Het is inderdaad zo dat Wouters nu uh, geheel gedesillusioneerd weggaat. HSV een vrije trap mag gaan nemen. Bal gespeeld naar Hartwig, Afstandsgot van Hartwig, het heeft geen richting, het gaat naast het doel van Hans van Breukelen. Gelukkig maar voor de FC Utrecht. 41 minuten, bijna 42 minuten nu gespeeld. Utrecht 0, 10 spelers, HSV 3, 11 spelers en dat genoeg, Het genoegachtig. Uh, Bonje Theo, duidelijk Bonje. Er probeert publiek nu het veld op te komen in Nieuw-Monnikenhuis. In de wedstrijd FC Utrecht HSV. Stand 0-3 en er was zojuist een knokpartijtje aan de gang. Tussen een paar spelers van FC Utrecht die natuurlijk duidelijk aangeslagen zijn. Volledig gedesillusioneerd zijn ook. Politie nu met honden op het veld. Het publiek probeert uh, over het hek te klimmen. Ernst Happel, de trainer van de HSV, heeft het al een paar keer een, uh, ja, het heeft het erg moeilijk gehad. Uh, moest veel uh, spugen incasseren, als ik dat zo mag zeggen. Niet erg netjes natuurlijk van de supporters van de FC Utrecht. Het is, als je het menselijk bekijkt en sportief bekijkt, allemaal voor te stellen. Maar het mag natuurlijk niet. Het heeft niets met voetbal te maken. Politie nu met een gummiknuppel, met een paar bouviers op het veld. Schijzer de Richardson heeft kennelijk dat knokpartijtje niet naar waarde beoordeeld. Er, is, ja, er krijgt nu een speler van HSV de rode kaart. Het is Makat of het is Jacobs. Het is Jacobs. En daarmee, of is het toch Makat, dat moet ik even heel goed en heel rustig bekijken. Nu is het publiek dus weer tevreden. Dan zal het Felix Makat, de aanvoerder zijn van de HSV. Maar ik denk toch dat het niet maar Jacobs zal zijn, de stopper van HSV die het veld afgaat. Zeer onduidelijk. Makat maakt zich boedend over de beslissing van scheidsrechter Richardson. Maar zo gaat dat nu eenmaal als je je tegenstander een oor aannaait en dus een rode kaart. Ik heb u dat beschreven. Het was duidelijk onterecht. Wat er met Jan Bouters gebeurde, dan kan je verwachten dat de scheidsrechter die misschien ook die straf al wat al te zwaar vond. Maar kennelijk na twee keer geel niet anders kon dan rood geven. Nu probeert de partijen weer in evenwicht te brengen. Dietmar Jacobs, de stopper van HSV, gaat met zijn handen voor zijn ogen nu hoofdschuddend het veld af. Het is terecht, het is niet anders. Jacobs eraf, Wouters eraf. 10 tegen 10. En ik hoop dat scheidsrechter Richard erin in staat is deze partij in de hand te houden. Want het heeft met voetbal allemaal niets meer te maken. En er kan toch niks meer gebeuren. Terwijl er nu weer een doos over het hek stelt. Wat jammer nu toch, wat jammer nu toch allemaal. Dit had niet nodig geweest. Dit had niet mogen gebeuren. Niemand treft schuld, behalve natuurlijk die uh, uitzinnige, die dolle toeschouwers. De politie doet echt alles eraan om de zaak in goede banen te leiden hier. FC Utrecht mag dan nog wel een vrije trap gaan nemen. Terwijl Richardson nu tegen zijn grensrechter zegt van uh, jongens laten we het hoofd koel houden. Terwijl er nu ook een uh, aantal rode kruisfiguren met een brancard naar de zijlijn gaan. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met uh, wat mensen uit het publiek die nu wat overspannen raken. Kortom, het is hier een complete chaos in Arnhem. Richardson wens vooralsnog de wedstrijd niet te hervatten. Als niet iedereen over het hek is. Fotografen erbij, u kent die tafereelen wel allemaal. Het is zo jammer dat zo'n mooi avondje hier in Arnhem kunnen worden. Zo'n mooi voetbalavondje waar om 8 uur iedereen op dag De FC Utrecht, het clubje van 3,5 ton. Dat gooit die formatie van 10 miljoen uit de Noord-Duitse havenstad. De HSV uit de eerste ronde van de UEFA Cup. Dat gaat in elk geval niet meer gebeuren. Het is te hopen dat de wedstrijd gewoon voort kan. 45 minuten en 30 seconden staan er inmiddels op het scorebord. Er zal ongetwijfeld een aantal minuten worden bijgetrokken. De feiten nog even op een rijtje. FC Utrecht 0, HSV 3. FC Utrecht zonder Wouters, HSV zonder Jacobs. Zo weer het zakennieuws van Everton Apel. Theo AZ tegen Sand. Gezellig gewoon doorballen hè, met z'n allen. Ja hoor, 29 minuten gespeeld. Er is altijd nog altijd 0-0. en uh, Het is hier heel rustig in tegenstelling tussen de gebeurtenissen in Arnhem. Je zou hier geneigd zijn om de tribune een tijdje te gaan klaverjassen. Gewoon om een tijd een beetje te doden wat er op het veld gaat. Nou, dat is toch echt helemaal niks. Evert, hoe zijn de mensen op de tribune? Die zijn weer eh, onder dreiging van de honden en de knuppel, de tribune opgejaagd. En zo hoort het natuurlijk ook, daar horen ze te zitten. Ja. Het is het weer zover. Het is weer zover. Dit keer een doelpunt van de HSV, de Hamburger Sportverein. Thomas van Hees en de invaller, scoorde het voorbereidende werk kwam van Lars Bas en Jurgen Kroo. En het is nu weer 1-5 in het voordeel van de HSV, dus nog altijd ontnuchterend allemaal voor FC Utrecht. Maar dat heb ik al zo vaak gezegd, ik zal het maar niet herhalen. We zijn inmiddels gespeeld, laat ik dat eens vertellen. 21 minuten, dus het duurt nog wel even en ik denk dat er nog wel een paar doelpunten bij zullen komen. Evertje fluisterde zo even in de koptelefoon dat de Utrecht supporters, de ex-minister van CRM, ter willen zijn wat reclame reclamewoorden betreft. Die hangen nu allemaal omgekeerd geloof ik aan de relingen. Wat dat betreft kan de samenvatting vanavond doorgaan Willem. <laughs> is niet te geloven, voetbal in Arnhem dus alles wordt gesloopt, spelers, happel en de reclameborden sorry Paul, penalty en dat betekent dat we naar Johan Evert, ja, Utrecht-Hamburg het. Ja, het is uh, Jimmy Hartwig die Willy Carbo onderuit liep, bovenop om ging zitten, Carbo, hinkelde, de nog wel een beetje, maar de FC Utrecht krijgt bij die stand 1-5, een penalty toegewezen van scheidsrechter Richardson, waarschijnlijk weer voldoende om de olie op de golven te gooien Want het publiek, ik zie ze alweer heen en weer bewegen op het uh, doel Achter, uh, of op de tribune achter het doel van Uli Stijn. Tom de Kruik gaat die penalty nemen. Dan komt de Schot: Goal, Heel mooi gedaan. Prima schijnbeweging. Stijn dook nog wel naar keihard in de hoek. En de stand is nu 2-5 en als FC Utrecht nu nog een beetje gaat aandringen, nu nog een beetje lekker gaat voetballen, het zal natuurlijk zeker niet de tweede ronde van dit UEFA-cup toernooi gaan halen, dan wordt het misschien toch nog wel in de laatste 21 minuten die deze wedstrijd moet gaan duren, wordt het misschien toch nog wel leuk. Paul van Vliet naar weer Willem. Ja, gaan we. Vanavond Utrecht, Hamburger SV 2 tegen 5 Evert wat een doelpunt willen maar het publiek vindt het niet echt leuk na 28 minuten spelen want de fluitconcerten zij krijgen alweer de overhand hier op het stadion Nieuw huizen in Arnhem maar ze blijven wel allemaal zitten moet ik zeggen. De witte helmden wij noemden ze vroeger in dienst altijd de kalkemmers, de ME dus de marechaussee. Ze kijken dreigend naar het publiek en daardoor blijft het gelukkig rustig op de tribune. Zo hoort het ook. En Happel heeft zojuist besloten een speler te wisselen. Thomas van Hezen is vervangen door Michael Schreuder, de middenvelder. Happel uh, ziet toch kennelijk dat uh, Utrecht wat aandringt. Ja, en de kant Misschien nog een doelpunt vallen. En dan slaat de vlam nog in de pan zo'n laatste 16-17 minuten. En dan wordt het misschien toch nog heel moeilijk voor HSV. Maar ik denk toch wel dat ze geroutineerd genoeg zijn om de zaak makkelijk onder controle te houden. Ze nemen nu een vrije trap, brengen de bal weer in de richting van het doel van Hans van Breukelen. Met nog altijd die ruime voorsprong van 2 tegen 5. Over het weer een doelpunt voor de Duitsers? Nou, dit nee. keer voor FC Utrecht. Ja, leuk. Het. leuk hè? Ja. Leo van is de maker. Het voorbereidende werk, geschieden door Willy Carbo. Die af en toe veel te hard speelt, veel te onbesuist. Maar toch ook af en toe erg gevaarlijk is, irritant bezig is daar in de verdediging van de HSV. Met name de tegenstander van de tweede helft Hartley het hoofd af en toe kwijt. Zit nu ook te schelden op zijn medespelers: van jongens, dit had toch niet moeten gebeuren. Carbo schoot de bal hard voor het doel langs. Precies op de punt van de schoen van Leo van Peen. En via de voet van Manfred Kaltz, de rechterverdediger tikte de bal via de onderkant van de lat. Achter Ulrich Stein. Stand nu wat draaglijker voor FC Utrecht. 3 tegen de HSV, 5 nog te spelen, een minuut of 7. Evert jou. Weer een Willem, dit keer voor de HSV Jurgen Milewski, een mazzelkoeltje dat moet ik zeggen. De bal stuiterde uit een hoekschop van Jurgen Kroo, voordoelman Hans van Breukelen langs. Die gleed uit, wilde nog naar die kopbal van Jurgen Milewski, het kon allemaal niet. Via de binnenkant van de paal, stand 3-6. Nog 15 seconden officiële speeltijd. Bij die stand 3-5 die dus een paar minuten lang op het bord heeft gestaan. Moet ik zeggen dat de verdediging van HSV toch wel een beetje wankelde. Ton de Kruik kreeg een riante mogelijkheid van een meter of 3-4. Maar kopte recht op de vuisten van Ulrich Stein, de doelman van HSV. En als die 4-5 tot stand was gekomen had ik het nog allemaal moeten bekijken. Want u weet dat bij 5-5 Utrecht namelijk gewoon weer een uh, ronde verder gaat. Goed, uh, dat zal er allemaal niet van komen. Het is inmiddels dus 3-6 en de wedstrijd is uh, ja, eigenlijk gespeeld. Zoals hij eigenlijk de hele wedstrijd al wel de volle anderhalf uur wel gespeeld was. Maar heel dicht uh, kwam Utrecht toch nog een keer bij HSV. Maar dat blijft nu toch geroutineerd overend. Ook deze voorzet van uh, Bert Gozems, de rechtervleugel rechte aanvaller wordt uh, simpel weggekopt. Dan probeert HSV nu te temporiseren. Schitterende schijnbeweging van had tussen de benen door van Gozems. Maar de paas op Bastroep is niet goed. Terwijl uh, het publiek nu grotendeels het stadion Nieuw-Monnikenhuizen verlaat. En ik hoop maar dat het stadion een beetje intact blijft. Want uh, de gemeente Arnhem en het bestuur van Vitesse ze zullen toch nog lange tijd zich de datum herinneren. Dat ze FC Utrecht welkom heten. Toestemming gaven om het spelen van deze Europa Cup hier in het stadion van Arnhem. In elk geval met de reclameborden loopt het slecht af. Dat uh, heeft uh, gelukkig geen uh, erge consequenties, want het zijn allemaal reclameborden die voor één avond, dus vanavond, zijn ingehuurd. Het zijn Duitse reclameborden. De andere reclameborden waren keurig volgens de regels afgeplakt, zodat de samenvatting op Studio Sport ook gewoon doorgang kan vinden. In de blessuretijd inmiddels Frans Adelaar, uh, die een beetje lijn in het spel van Utrecht heeft gebracht in de tweede helft nu in balbezit. En dan Hardwieg een hele verre paas terug op Doelman Stein. Die dan buiten zijn strafschopgebied moet komen om die bal weg te trappen. ASV is toch wel een beetje ja, het overzicht op de wedstrijd kwijt. Het is natuurlijk ook wel wat begrijpelijk dat de Duitsers de wedstrijd laten lopen. Zij zien op het scorebord dat we al in de blessuretijd spelen. Ze zien bovendien de stand duidelijk op het scorebord oplichten. En weten natuurlijk dat ze de tweede ronde van het UEFA Cup toernooi zullen bereiken. Dat hadden ze misschien vlak voor deze wedstrijd niet verwacht omdat, zoals u weet, Utrecht in Hamburg 14 dagen geleden zo verrassend met 1-0 zegevierde. En dan gaat de Schreuder de invaller nog een keer door. Die dacht aan buitenspel. Dat is het niet. En dan legt Van Breukelen hem buiten het strafschopgebied neer. Nee, dat is geen penalty meneer Schreuder. Dat moet je nou niet gaan vragen bij de scheidsrechter. Dat kan hij gewoon niet doen. Het is hier al een beetje kermis geweest. Maar het moet niet helemaal in de waarste zin deswoordse schietend worden. HSV mag nu... Uh... Buiten het strafschopgebied een half metertje mag ik nog een vrije trap gaan nemen. Bij die 3-6 voorsprong geeft mij misschien even gelegenheid om de wedstrijd wat te resumeren. Al, als je tenminste van een redelijk resume mag spreken. Want vanaf de aftrap, eh, rond twee minuten voor acht door scheidsrechter Richardson gegeven, is Utrecht feitelijk kansloos geweest. De ploeg ging eh, te snel in een verdedigende houding, liet HSV voetballen. En dat moet je natuurlijk niet doen, terwijl die eh, vrije trap van Magat in de richting van Milewski de juiste, de juiste richting mist. Utrecht dus te snel in de verdediging. HSV kon Frank en vrij aanvallen, kon het uh, fijne balgevoel krijgen wat je zo nodig hebt als voetballer om een beetje zelfvertrouwen te krijgen. De Duitsers kregen het al snel door het openingsdoelpunt in de 14e minuut van Jurgen Milski, terwijl scheidsrechter Richardson er nog altijd niet genoeg van heeft. En waar, nog een kans krijgt, dan nog een kans krijgt. In eerste instantie op Stein schiet en in de tweede instantie op een verdediger. En dan is Hf, HSV weer in balbezit. Ach, het lijkt me allemaal niet interessant meer. Laten we het gewoon hier maar bij laten. Er zullen misschien nog een paar minuten blessuretijd of oponthoudtijd... Op...